beginnen gewoon waar we mee bezig waren met een Messiaanse serie. Wat is het Messiaanse geloof nu? Vandaag zijn we aangekomen bij waarheid. Wat is waarheid? Hoe zou je als Messiaans gelovige nu de waarheid zien? Dat is een heel spannend onderwerp, want ja, de waarheid Wat is waarheid? Wat is waarheid hè? We hebben als christenen of kerken hebben heel vaak heel stellig beweerd, wij hebben de waarheid. En in Nederland hadden we de zuilen. Alle zuilen hadden hun eigen waarheid en dat was de absolute waarheid. Er was geen twijfel over mogelijk, echt niet. En, uh, dus ja, daar ging je niet om met de anderen, want dat waren de heidenen die andere zuilen. <lacht> die wisten de waarheid niet. Ja, zo hebben we ons wel vaker gedragen. Maar daar wil ik dus uh, over nadenken van hoe staan we daar als Messiaanse nu in. Gaan we een nieuwe zuil oprichten met een eigen waarheid, waar niemand aan tornen kan? Of hoe ziet dat eruit? Ik bedoel, ik vond het wel mooi wat Ed vertelde van die uh, Canadees, die, uh, die Messiaanse jongen uit uh, Noord-Canada die als een David uh, naar Jeruzalem trekt en naar het low viert omdat hij Messiaans is, zo'n Native American. Dat vind ik prachtig, daar krijg ik een beeld bij van een grote jongen die, uh, die, ja, weet je wel, die de waarheid heeft gevonden. Toch? Nou hoe ziet dat er dan uit zo die Messiaanse waarheid? Nou, we hebben al eens nagedacht over het geloof, het messiaanse geloof en toen kwamen we er eigenlijk achter dat dat een ander soort geloof is dan dat wij vaak hebben zo hebben gezien. Het is meer iets wat gestalte krijgt. Zo'n tempel, dit is een behoorlijk geloof als je dat hebt natuurlijk. Als je dat politiek zeg maar uh, uh, gelooft, dan heb je daar toch wel uh, een radicaal geloof. Die, die moskee die zal verdwijnen. En er zal een tempel komen te staan. We zetten de kraden vast neer. Gebeuren. Amen. Maar het is radicaal hoor. Als je, dat, als, je, als je even gaat nadenken over wat het politiek gaat doen. Maar ik vind het prachtig. Dat Messiaanse geloof. Dat u, het Griekse geloof was meer dit. hè? Ik weet niet of jullie dat plaatje nog kennen. Het zijn een kubussen. Heel netjes berekend. Goed. He? En in het donker van het heelal, dit, is, dit, is niet, dit is, dat ontstijgt het aardse. En dat is ja, zuivere waarheid, er kan niemand aanzitten. Absoluut, absolute waarde. toen nog een stukje gelezen uit deze Bijbel. Die ik van mijn schoonhouders gekregen heb. Mooie, mooie Bijbel hoor, heel mooie studiebijbel. De Hesine statenvertaling. En er stond achterin een heel rijtje absoluten. Als u het niet gelooft, moet u maar eens naar me toe komen, naar de dienst. Staat er echt. Absolute waarden. Over prolegomena, bibliologie, en uh, antropologie, harmartie enzovoort. Nou ja, ik zal u niet verder vermoeien met die absoluten. Daar hebben we toen over nagedacht. Daar zouden we om lachen, weet je nog. Want op een gegeven moment hebt dat geen waarde meer. Als uh, dit uh, komt, dan is dat allemaal voorbij. Dus het Messiaanse geloof, dat is heel... Heel apart. We hebben toen bekeken naar aanleiding van Hebreeën 11. Wat dat, hoe dat er dan verder uitziet. Nou, het betekent gerechtigheid doen. Belofte verkrijgen. Je zwakte wordt sterk. Legers vluchten voor je. En je zult overwinningen boeken. Dat belooft Hebreeën 11. Dat is ons geloof. Dat is wat de Bijbel zegt. Dus we zijn onderweg. En we geloven in het einddoel. Yeshua zal Israël herstellen en onderweg zullen we gerechtigheid doen, beloften verkrijgen, sterk worden in de dingen waar we zwak in zijn, legers zullen vluchten en we zullen overwinningen boeken. Maar wie wil dat niet, zo'n geloof? Dat is toch geweldig? Dat is ook wel wat hoog gegrepen misschien. Maar dat zegt de Bijbel. Toen God Israël eenmaal uit Egypte riep, toen deed hij dat ook. Toen schiep hij van hen een volk, wat hieraan voldeed, dat in geloof optrok. En het beloofde land innam. Dus het is, geen, het is geen fabeltje, dit gaat God echt doen. Hij heeft het eerder gedaan. Maar wat is dan waarheid? Wat is dan waarheid? Iemand een idee? Het woord. Het woord, Gods woord. Dankjewel Marcus. In één keer goed. Gods woord. Hebben we daar natuurlijk verschillende keren over nagedacht. Vier keer, meen ik. Vier keer hebben we naar de Bijbel gekeken. Als, hoe, hoe gaan we daar nou mee om als Messiaans boek? Messiaanse gebruik van de Bijbel. Dat was de laatste keer, hebben we het in samengevat, naar aanleiding van Psalm 78. Daar begrepen we eigenlijk uit van, hé, hey, als we Bijbel lezen, is dat niet vanzelfsprekend. Het is niet zo... Ik lees hier uh, psalm 66 vers 15 bijvoorbeeld. Brandoffers van mestvee zal ik u brengen. Nou, wat gaan we dat doen. We zijn met brandoffers. Dat is net iets te eenvoudig. Het is niet zo dat we slaafs aan letters gebonden zijn. Maar God heeft in zijn woord zijn hart opgesloten. Alle gelijkenissen, alle verhalen die je er vindt. Alle beelden. Die hebben een betekenis. En als je de passage in zijn geheel neemt, dan ga je op onderzoek uit. En dan kom je erachter uiteindelijk, als je leest en nadenkt, vragen stelt, elkaar er eens dus op bevraagt van wat denk jij er nou van? Dan kom je erachter, wauw, dit is wat God mij onderwijst. Je kunt hem zo navinden, op internet staat er nog steeds het Messiaanse gebruik van de Bijbel. Het is er nog niet als een ketterij afgeweerd, dus... Uh... Vorige keer hebben we nagedacht over de Messiaanse bodem, de Messiaanse grond onder je voeten. Nou, we zagen dus dat de Bijbel inderdaad onze grond is. Gods hart. Het begrijpen van wat hij ons onderwijst. En waar hij ons in verder sturen wil. Nou, de, die grond als je dan in ballingschap gegooid wordt, zoals Daniel, dan op een gegeven moment komt er een moment dat je een beslissing in je hart moet nemen. Ik sta hier wel tussen de heidenen en ik heb hier mijn ding te vervullen. Maar ik ben van God. Ik ben zijn volk. En dat is een mooi voorbeeld van die letterknechterij waar we het net over hadden. Daniel zei niet, er staat geschreven dat ik koosje moet eten. Dus kan me niet schelen wat het hof van mij wil. Ik eet koosje. En oh, daar komt hij. Oh, die komt natuurlijk mijn varkensvlees brengen. Nee, ik moet met... Staat in de Bijbel. Dat zei hij niet hij ging in overleg met wijsheid ging hij te werk dat is de Messiaanse bodem, dat als je daarin geworteld staat, is dat veilig voor jou, voor de God je vader, waaruit je geboren bent dat is goed maar het moet eigenlijk van binnen uitkomen nu gaan we daarop bouwen op die Messiaanse bodem en dan gaan we een uh, iets van een, een, ja, een waarheid vinden als Messiaanse geloviger, dat is wat de waarheid. Ik kwam wel eens een keer in de Messiaanse gemeente, ik zal niet zeggen waar het was. Toen dus kwam een vrouw naar me toe. En die wees zo met dat vingertje. Het is de waarheid, zei ze. Het is de waarheid, hoor. En ze menen het heel serieus. Dus ik moest maar naar die gemeente komen, want ja, dat was de waarheid. Maar het verschil is... Het verschil wat ook tussen christenen en joden vaak is geweest. Wij christenen hebben een, een, een huis van waarheid gebouwd, een betha-emet in het Hebreeuws. Een huis van waarheid dat hebben we opgehangen boven ons kerkje. Dit is de waarheid en als je ervan afwijkt dan sticht je gewoon in een andere kerk. Terwijl de joden, die hadden een beta-midrash. En een beta-midrash komt van het woord dat darash, dat betekent zoeken. Zoeken, net zo lang totdat je het vindt. Dat is een heel andere insteek van waarheid. Of een Messiaanse bodem. Dat plaatje, u kunt het misschien nog herinneren van, uh, van die Griekse berg, Olympus. En die vijf boeken van Mozes, inderdaad. Zijn openbaring is gegeven vanuit de hemel. En dat is onze bodem. Maar als je daar nu op gaat bouwen, dan kun je dus uh, dit bouwen. Dat is die grond weer. Nou, dan gaan we een goed fundament leggen. Zetten er een paar uh, hoogwerkers neer en dan gaan we bouwen. Spanten neerzetten. Dat is dus goed bestand tegen alles. Hè? Dat een storm kan er tegenop komen. Geen probleem. Dit is, dit is gewoon stabiel, stevig. Maar ja, goed. Als je dit doet, dan ben je toch weer een huis van waarheid aan het bouwen op zich. Laten we een voorbeeld nemen: Over de Heilige Geest. Als we nu gaan nadenken over de heilige geest, dat hebben we nog niet gedaan, dat gaan we wel een keer doen. In deze serie bedoel ik dan. Hoe ga je dat doen? Wat is de waarheid over de heilige geest? En dan gebeurt het wel eens, dat er gezegd wordt, ja in uh, Genesis daar, uh, daar zweeft de godsgeest op de wateren. En uh, later kwam er een profeet, dat was ook een, uh, werd ook door godsgeest gestuurd. En toen kwam er een, uh, uh, en er wordt weer een andere tekst bijgehaald. Uh, God, Jezus zei dat Gods geest zal komen om bij ons te zijn. Hij zal ons de waarheid leren. En uh, ja, hij zal ons niet als uh, wezen achterlaten. En zo wordt met al die teksten een hele constructie in elkaar gezet. Zo is het. En door al die teksten aan elkaar te verbinden krijgen we een geheel. Een vaststaand huis. Zo stabiel als het maar kan. Kan niemand antornen. Dan krijg je toch weer een beetje dat, ja, dat, dat waarheidsidee waar mensen toch een beetje tegenaan lopen de afgelopen 25 jaar. Van uh, Kun je dat wel zo stellig zeggen? Dan heb je weer een, een constructie met alle teksten die over de Heilige Geest gaan. En uh, is dat dan zo? Kun je dat nou zeggen? Ik had pas een gesprek met, met, met, een, met een vriend van me en die vroeg aan mij van... Uh, hoe heb jij je vrouw nou ontmoet? Want die, die, die heeft toch theologie gestudeerd of zo? Ja, hoe, hoe hebben jullie het ooit eens kunnen worden? <laughs> en uh, ik zeg, nou ja, de eerste week dat ik haar ontmoette, mijn vrouw. Ze heeft theologie gestudeerd en filosofie. Toen zaten we in een uh, bibliotheek. Ja, we gingen zo de discussie aan. En uh, aan het eind van die avond zegt ze, je hebt me onder de tafel gepraat. Ik kan er niks tegen inbrengen. Dus ik zeg dat zo tegen die vriend. Ik zeg, uh, de eerste avond dat ik te sprak. Toen heb ik er onder tafel gepraat. Oh ja, zegt hij. Eerlijk waar? Ja, ja, ja, ja. Wat dan, zegt hij. Hoe deed je dat dan? Ja, nou gewoon. Ik had gewoon gelijk, zeg ik. <laughs> ik had gewoon gelijk. Kun je dat wel zeggen, zegt hij. Kan je dat wel zeggen? Kan je dat wel stellen dat je gelijk hebt? Ik zeg, ja, nou ja, ja, ja, goed. Het is een beetje een gevoelig onderwerp, hè, bij mensen. Kan je dat wel zo stellen? Maar toen ben ik, ben ik gaan nadenken, want ik wist al dat ik hierover wilde gaan spreken. Ik denk, ja... Dat kan ik toch stellen. Hoe, hoe raar het ook klinkt. Om mijn waarheid is niet zo. Dit is niet mijn waarheid. Ik heb geen constructie bedacht. Waar ik me dan veilig bij voel. Mijn waarheid ziet er anders uit. Als Messiaans gelovige. Maar hoe dan? Wat bouw ik dan op die Messiaanse bodem? Nou, daar komt psalm 1. Dat was een lange inleiding. Hè? Het gaat mij nu even om dit gedeelte van... De man die dus in de Torah zijn bodem heeft gevonden en in Gods woord geworteld is en wil zijn. En daarom ja, de waarheid gevonden heeft en de waarheid leeft en daarin staat. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van goddelozen. En die niet staat op de weg van de zondaars. En die niet zit op de zetel van de spotters. Maar die zijn vreugde vindt in de Torah van Yahweh. En die wet, zijn wet, dag en nacht overdenkt. Want hij zal zijn als een boom, verplant aan waterbeken. Heel mooi. Die zijn vrucht geeft op zijn tijd. Waarvan het blad niet afvalt. Al wat hij doet, zal gelukken. Nou, dat is een heel ander beeld van waarheid. Hè? Als je dit vergelijkt met dat. Nou, daar word ik ontspannen van. Dan hoef ik niet iets te verdedigen van een constructie wat voor eeuwig vaststaand is. Maar ik ben gewoon een boom. En ik groei en ik ontdek wat waarheid is. Omdat God het me geeft. Omdat Hij het in mij laat ontstaan. Omdat het in mij groeit. In ons groeit. In de tuin van Ede stond niet één boom. Je leert als het ware omgaan met, ja, met je eigen uh, nukken. En je staat er voor open dat er iets aan jou kan zijn wat helemaal niet waar is. Het is ook zo mooi, als er een tak groeit en de wind die staat de hele tijd vanuit het oosten te waaien, dan groeit die tak een beetje naar het westen. En andersom. De geest van God heeft er dus een beetje invloed op. Wind en geest is hetzelfde woord in het Hebreeuws. Dus als je iets ontdekt heeft, dan kan het maar zo zijn dat de Heilige Geest vindt, ja, het is wel waar wat je ontdekt hebt. Maar we moeten nog een beetje, hè? En dan stuurt hij het een beetje bij. En ik krijg je een grillige boom. Maar het groeit. Het groeit en het bloeit. En af en toe dan bloeit het helemaal niet. En dan groeit het helemaal niet. Dan is het winter. Dat is nog wel waar. Maar nou, het ziet er even niet zo uit. En dan komt de zomer weer. En dan ga je weer bloeien. Dan lees je het woord weer. En dan begrijp je weer wat beter. En dan spruiten die takken weer wat verder. En dan komen er weer blaadjes uit. Ja, zo zie ik de waarheid. En dat is ook stabiel, hoor. Het is niet... Uh... Kijk, we hebben zo lang met deze waarheid te maken gehad. Dat we er helemaal uh, ziek van zijn, hè. Het is een beetje het verhaal dat, uh, dat niet meer zo getolereerd wordt. Als je, als je iets hebt gevonden dat waar is. Omdat het altijd zo verdedigd is als het huis van waarheid. Wij hebben het gevonden en daar moet je dan in thuis komen. Ja, dat iedereen is er eigenlijk een beetje misselijk van. We hoeven die waarheid niet. Als je gewoon mensen op straat aanspreekt. Hè? Uh, als je evangelisatie doet in een stad of weet ik wat. En je probeert met mensen in gesprek te komen. Dan loop je daar heel snel tegenaan. Van ja, maar kom op de waarheid, daar, daar hebben we, zitten we niet op te wachten want ja, ze denken alleen maar hieraan dus ja, hoe kun je het duidelijk maken dat wij ook een waarheid hebben die ook heel stabiel is probeer maar eens een boom omver te duwen Lukt je ook niet als er, als er een tak is die, die niet blijkt te kloppen dan snoei je hem gewoon af maar als er van je constructie een van de pijlers niet blijkt te kloppen ja, dan valt heel juist in, in duigen dat is een beetje gebeurd ook dus ja nou, zo'n boom groeit, het is, het, is, het is flexibel en daarom heb je elkaar ook nodig. Om te kunnen groeien. En om te kunnen leren. Om te weten wat waarheid het is, om het te kunnen toetsen. Maar uiteindelijk dan kom je wel als zo'n Native American uit uh, Canada helemaal naar Jeruzalem toe om het Loofhuttefeest te vieren. Nou, ik vind het prachtig. Dan denk ik, ja, die staat ergens voor, weet je. Die staat ergens voor, die, ergens, die is ergens geplant. Er was er een uh, dominee in uh, Duitsland, 1940, 1945. Jullie kennen die naam misschien wel, Dietrich uh, Bonhoeffer. Bekende naam, hè? Ik heb uh, pas een uh, citaat van hem gelezen. Ik denk, wauw, is mogelijk, En Dat heb je hiermee te maken. Dat was vlak voor zijn executie, in 1945, in april. Dan heeft hij eigenlijk zijn laatste uitspraken gedaan. Die zijn uh, opgeschreven, een brief of weet ik wat... Hij is later in een boek gepubliceerd. En hij zegt, er komt een tijd aan dat alles zal afbreken. We hebben geen uh, moraal meer. Het vrome woord zal geen effect meer hebben. Er is dus geen waarheid meer. Er zal een, een, een tijd van chaos ontstaan. En dan, dan, dan zal de kerk klein worden. De kerk zal helemaal inkachelen. Er zal niks van overblijven. En dat zal er voorlopig even zo zijn. zei Bonhoeffer in 1945. Maar dan, dan zal er een nieuw verhaal komen. Een nieuwe waarheid. En dat zal geënt zijn op het Messiaanse Rijk. Gericht zijn op het Messiaanse Rijk. Want dan zal die verwachting opnieuw geboren worden. Dan zal er opnieuw nagedacht worden over hoe dat eruit ziet. Hoe we daarmee om moeten gaan. Nou, is dat niet het Messiaanse verhaal? Maar ik denk het wel. Dat is een totaal nieuwe planting. Het heeft niks meer te maken met dat Griekse constructiedenken. Het is gegroeid in onze harten. We maken keuzes in ons leven. En daar staan we voor, omdat we het gevonden hebben. We groeien eruit. We voelen ons geleid door Gods geest. En we weten ons samengebonden. Het ziet er nog niet altijd zo netjes uit, maar... Alle begin is moeilijk. En geen één boom is hetzelfde. En dan moeten we nog een beetje leren, want we komen allemaal uit dat constructiedenken. En dan gaan we allemaal elkaar verdenken van een constructie. Die neiging heb je dan. Eigenlijk is het een openbaring. Het moet je geopenbaard worden. En soms dan heb je een openbaring te pakken die helemaal niet van jezelf lijkt te zijn. En dan moeten we geworteld zijn in zijn woord. Maar niet aan de letters. Maar aan wat Gods geest daaraan laat zien. Wat hij openbaart. En waar jij vanuit kunt vertrekken. En waar waarvanuit je kunt groeien. En dat is ontspannen. Dan valt er een stuk spanning weg. Komt er ook ruimte. Omdat je als je eenmaal weet dat je een boom bent volgens aangezicht. Hem aanbiddend, hem prijzend. Dan zie je soms bij een ander nog een stuk constructie denken. Maar op een gegeven moment komt het vanzelf. Dus we groeien allemaal in die dingen. En als we steeds verder als een boompje komen te staan. Dat is geweldig. Dan kunnen we ook in de wereld staan als een boom. En dan staan we op straat en dan, en dan maak je gekke dingen mee, hoor. Dan kom je bij een, bij een kerk en die is gesloten, een Christchurch. En dan ga je gewoon op straat een samenkomst houden, zoals Ed vertelde. Nou, geweldig toch? Dan staat daar een boom ineens, hè? En dan komen mensen tot geloof. Omdat ze dat zien en jaloers worden. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van goddelozen. Niet staat op de weg van de zondaars. Er zijn dingen waar je je van afhoudt. Die niet zit op de zetel van de spotters maar die zijn vreugde vindt. En dat is een sleutelwoord, denk ik, in de Torah van Yahweh. Doordat je ontspannen bent en, en, en dat het je verrukt wordt van het, wat er staat. Je wordt enthousiast. En dan ga je ervoor. En niet iedereen herkent die vreugde, hè? Als je soms in gesprek bent met mensen die die vreugde niet hebben, dan denk je, nou ja, goed. En dan heb ik de Shabbat weer nodig om weer samen te komen met mensen die die vreugde ook hebben, die samen enthousiast zijn. Dag en nacht overdenken we het. Ik ben in acht kerken ben ik geweest. Ja, daar ben ik toch onderdeel van geweest, min of meer. Maar ik heb nergens zoveel ja, discussies gezien over de Bijbel als in de Messiaanse beweging. Nergens. En ik kom toch uit Bijbel vast te kringen, hoor. De gereformeerde gemeente, nou, die wisten het wel te vertellen. En de vergadering van gelovigen, nou, als de gereformeerde gemeente het niet wist, dan wisten ze het wel. Maar toch... Als je dan na de preek bij de koffie kwam te staan en dan mocht je het wel een beetje over de preek hebben. Zo van ja het was mooi, hè? ja het was zeker mooi, ja, ja. Nee, het was erg mooi. Nou, dan was het goed. Maar als je zegt ja maar weet je, ik moest denken ineens dat hier dit staat er ook. Kijk eens je al een beetje vreemd aan, ja dan weet ik dat het er staat. Maar ik vond het mooi hoor, ja. ja. En uh, dat, dat roept wat spanning op als je het er niet mee eens was. Huh? En dat is in het Messiaans ook nog wel eens zo, dat het wat spanning oproept. Maar dan mogen we weten dat we een boom zijn. En dat we allemaal als bomen bij elkaar komen. En dat we allemaal een waarheid hebben. En dan mag je ook elkaar respecteren. Misschien is het wel bij mij. Hè, dat ik een, een tak moet afhakken. Kan me zo. Maar we zijn samen geworteld in het woord van God. Samen gebouwd uit hem. En we zijn samen aan het zoeken naar hoe we vrucht kunnen dragen in deze wereld. Als een voorbode van Gods Koninkrijk. Amen.